Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote corona-uitbraak in een woonzorgcentrum in Wolvega. Daar zijn 18 van de 20 bewoners besmet geraakt. Ook is een van de mensen inmiddels overleden, zegt Omroep Friesland. Hoe het virus de zorgboerderij voor mensen met dementie is binnengekomen, is nog niet duidelijk. Er is geen bewijs dat de bestormers van het kapitol in Washington verkleed waren als Trump-supporters... In de rechtse kring in Amerika wordt wel gezegd dat het verkleden linkse actievoerders waren, maar dat is niet zo, zei de baas van de FBI net tijdens een hoorzitting. was by, quote, fake Trump protesters? We have not seen of that at this stage, Er zijn inmiddels meer dan 300 mensen opgepakt voor de aanval op het Capitool. Veel van hen zijn aangesloten bij extreme rechtse groepen. De politie heeft een man uit Zeist opgepakt die een agent zou hebben omgekocht. Hij zou de motoragent geld hebben betaald in ruil voor vertrouwelijke informatie uit de politiesystemen. Eind vorig jaar kreeg de agent vier jaar gevangenisstraf. En fans van VVV Venlo zitten al bijna met Laar op de Bank. Over een uur moeten de Limburgers aan de bak tegen Vitesse in de halve finale van de KNVB-beker. Best bijzonder, want het is dik 30 jaar geleden dat VVV Venlo de halve finale haalde. We hebben ooit één keer in 1951 de beker gewonnen. Toen was ik trouwens nog niet geboren. Um, dus ja, dat is één keer gebeurd. En voor de rest, uh, volgens mij de laatste keer de halve finale is inderdaad uh, 33 jaar geleden. Maar als je er zo dichtbij bent, dan wil je natuurlijk ook uh, de finale halen. En of dat gaat lukken is nog even afwachten. De halve finale begint om 9 uur. Het weer het koelt vannacht af tot het vriespunt. Morgen zonnig en tussen de 10 en 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat Vieder tussen Hilversum en Eemnes 3 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij ZFM Jazz. Vandaag is het programma samengesteld en gepresenteerd door Jaap Funnekotter. Afgelopen maand kon ik jammer genoeg niet uitzenden... en daarom is het voor mij vandaag in, aan het eind van februari... de eerste keer dit jaar dat ik weer wat mooie jazzmuziek aan u mag laten horen. Ik begon de uitzending met een solo-opname van John Lewis... de bekende leider van het Modern Jazz Quartet. En het nummer heeft u natuurlijk herkend. Dat was zijn eigen compositie Django. <tiek> en het kwam vanaf een LP genaamd Afternoon in Paris. Opgenomen 29 november 1979 in Parijs. Studio des champs élysées een heerlijk rustig nummer om op de zondagochtend mee wakker te worden... of je eerste kopje koffie te drinken. Ik vervolg het programma met een van de giganten op de gitaar. We hebben het over Wes Montgomery. En we gaan luisteren naar polkadots en moonbeams van de CD-LP... The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery... En naast Wes horen we Tommy Flanagan op piano... Percy Heath op bas en Albert Tootie Heath op drums. Een opname van 28 januari 1960 opgenomen in New York. Wes Montgomery, Polkadots en Moonbeams. Dat was de Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery. Ik begin de ochtend maar een beetje rustig... zodat u allemaal een beetje weer bij de tijd kunt komen. Uh, hier in Zandvoort zie ik door het raam het zonnetje alweer schijnen. Het is koud, maar wel heerlijk zonnig. En dat uh, vraagt om wat zonnige klanken. Van de CD Gets for Lovers uh, gaan we luisteren naar Stan Gets op de Sax. Antonio Carlos Jobim op piano deze keer. Joao Gilberto op gitaar en zang. Tommy Williams op bas Milton Banana op drums. En good old Astrid Gilberto ook op zang. Van dus de cd Gets for Lovers gaan we luisteren naar Corcovado... of in het Engels Quiet Nights of Quiet Stars. Quiet Nights. Of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on coco. Ik ben quem se ama, muita calma ontmoet. pensar e ter tempo ik sonhar, da janela Ik ben blij dat O Redentor, que lindo quero a vida sempre assim, com você perto de mim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 Felicidade, meu amor. En dat was de stem van Jao, Gilberto en Astroed. Met op de achtergrond de zachte saxklanken van Stan Getz. Dan heb ik nu klaarstaan een... Uh, mooie historisch, wel historisch... in ieder geval qua leeftijd... opname, namelijk op Savoy uit 1955... van J.J. Johnson en K. Winding. Uh, trombonnen hoor je als solo-instrument. Niet zo gek veel uh, in de jazz. Natuurlijk wel in big bands. Maar zij, JK, en maakten de trombonnen... ook echt salonfeig als solo-instrument. Op deze beroemde... LP van ze uit 55, genaamd J&K... horen we naast deze twee mannen... Leo Parker op bariton, Hank Jones op piano... L. Lucas op bas en Shadow Wilson op drums. Luistert u naar Lament. J.J. Johnson en Kay Winning met Lemon. Dan uh, heb ik nu een uh, nummer voor staan van bekende als saxofonist Julian Cannonball Adderley. Uh, een tijdje geleden pikte ik een, uh, een boxje op de kop. waarin vijf uh, re-releases zaten op CD. van uh, heel beroemde LP's die Cannonball Adderley heeft uitgebracht in de 50er en 60er jaren. Uh, een van die uh, LP's is Cannonball Takes Charge. Waar we hem horen op natuurlijk Altsaks. Begeleid door Wynton Kelly op piano, Paul Chambers op bas en Jimmy Cobb op drums. Het is een opname opgenomen in New York in, 1955, in 1959. En de titel van het nummer is I Guess I'll Hang My Tears Out To Dry.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 saxofoonklanken van Cannonball Adderley en uh, ik heb genoten ook van de prachtige stuwende bas van uh, Paul Chambers. Wat een fantastische begeleider is dat toch. Uh, weer tijd voor wat vocaals. Helen Merrill, uh, begeleid door Ted Jones op cornet, Dick Katz op piano, Jim Hall op gitaar, Ron Carter op bas en Arnie Wise op drums, zingt van haar cd The Feeling is Mutual, een opname uit 1965. Het nummer Deep in a Dream. pin mm -hmm. was Helen Merrill met Deep in a Dream. En zoals u kon horen... had de rest van de begeleiding... even pauze genomen bij dit nummer... en werd ze alleen begeleid... door Jim Hall op gitaar. Dan heb ik nu... klaarstaan een... Uh, bekend, uh, heel bekend nummer... mag ik wel zeggen in de jazz. Bags Groove. Geschreven natuurlijk door Milt... Bags Jackson. De vibrafonist van het Modern Jazz Quartet. Maar hier... Uh, wordt dit nummer gebracht door Hank Jones... op Fender Rhodes Piano, Electric Piano. Uh, Ray Brown, de grote Ray Brown, op bas Jimmy Smith op drums. Het is een Concord-opname uit 1977... van de cd Rocking in Rhythm. Backs Groove. MUZIEK <tied> En zo werd dit nummer weggeveed met als laatste de klanken weer van Ray Brown, grandioze bassist. Dat kon je ook weer op dit nummer Backs Groove horen. Uh, een andere pianist, u merkt, ik zoek het in de mainstream jazz vandaag. Beetje relaxed, niet al te ingewikkeld, ook voor... Luisteraars die misschien niet echt hot fan zijn... is dit toch muziek die heel prettig in het gehoor ligt. En van kwalitatief hoge klasse gezien de uitvoerders. Ik heb nu klaarstaan een andere uh, grootheid uit de jazz... namelijk George Shearing. De blinde Engelse pianist die op jonge leeftijd... naar de Verenigde Staten vertrok en daar furoren maakte. Uh, het is een nummer uit uh, zijn uh, LP CD Getting in the Swing of Things. En George wordt hier begeleid door Niels Henning, Ørsted Petersen. ook naar de hand te begeleiden van Peterson op bas... en Louis Stewart op gitaar. Dus een opname, als ik het goed heb, zonder drums... alleen bas en gitaar als begeleiding. We gaan luisteren naar Point Chiana. Thank mm -hmm. you. was George Shearing met Point Chiana. Dan uh, gaan we nu luisteren naar een zangeres weer. Anita O'Day. En Anita wordt begeleid door niet de minste. Oscar Peterson op piano. Herb Ellis op gitaar. Ray Brown op bas. En John Poole op drums. Een uh, opname ook voor wat betreft Peterson uit uh, uh, zeg maar de eerste gedeelte van zijn carrière. Uh, namelijk uit mei 1956 opgenomen in Los Angeles op het label Verve. Het kwam van de LP Anita Sings The Most en het is de standaard I've Got The World On A String. around my finger And lucky me can't you see i'm in love in love i've got the world on a string i can make the rain go on. Lucky me. Can't you say I will love? Life is a beautiful thing. If I should ever Oh Day I've Got The World On A String Dan uh, nu een uh, nummer van Bobby Hutcherson Bobby Hutcherson op vibrafona marimba wordt begeleid door Freddie Hubbard op trompet James Spaulding op altsax en fluit Herbie Hancock piano Ron Carter bass en Joe Chambers op drums het is uh, opgenomen op het merk Blue Note op 14 juni 1965... in de beroemde uh, Van Gelder Studios in Englewood Cliffs in New Jersey... de beroemde opnameartiest Rudy Van Gelder. Zoals de naam al zegt natuurlijk van Nederlandse afkomst. Van de LP CD Components gaan we luisteren naar West 22nd Street Theme... Thank Dat was de jingle ZMF Jazz voorafgegaan door Bobby, Bobby Hutcherson met West 22nd Street theme. We lopen naar de klok van 11 en ik denk dat ik nog tijd heb voor zo'n anderhalf nummer. Uh, allereerst de Dave Brubeck Quartet met een opname uit 1954. Dat was ook weer zo'n boxje, wat ik tegelijk met die van Cannonball Adderley op de kop tikte. Ook weer vijf re-releases op cd van beroemde Brubeck-LP's. Uh, deze komt uit Brubeck Time met uiteraard Brubeck op piano, Paul Desmond sax, Bob Bates op bas en Joe Dodge op drums. Opgenomen in New York op 12 oktober 1954. We gaan luisteren naar het nummer Audrey. Het was Dave Brubeck met uh, Audrey. En we gaan eruit tot de klok van 11 met Dakota Staten... de zangeres met de Many Album Big Band. It's the talk of the town. Can't show my face Can't go place. People stop and stare It's so hard to bear Everybody knows you've left me It's the talk of the town. Every time we meet, my heart skips a beat. But we don't stop to speak, though it's just a week. You've left me Yes It's a talk of the town We send invitations To friends and our relations Friends and I